7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Turkije opnieuw opgeschrikt door dodelijke aardbeving. Griekse onderhandelingen over regering gaan verder... en inkomensgrens voor sociale huurwoning mogelijk opgerekt. Het oosten van Turkije is gisteravond opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen... Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provinciehoofdstad Wan. Hulpverleners slaagden erin zeker 20 mensen te redden. Hoeveel mensen er nog onder het puin van de ingestorte gebouwen liggen is niet duidelijk. De beving in Turkije had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. De stad Wan en omgeving werden twee weken geleden ook al getroffen door een zware aardbeving, waarbij ongeveer 600 doden vielen. In Griekenland wordt vanochtend verder onderhandeld over de vorming van een nieuwe regering. Premier Papandreou hield gistermiddag in het parlement al een afscheidstoespraak... waarin hij de nieuwe premier en de nieuwe regering succes toewenste... maar een akkoord daarover bleef uit. Nadat Papandreou bij president Papoulias was geweest... kwam de mededeling dat de linkse PASOK en de oppositiepartij Nieuwe Democratie... vandaag verder onderhandelen. De onderhandelingen liepen gisteren vermoedelijk vast op het punt... wie de nieuwe Griekse regering moet gaan leiden. Ook de beurzen in Azië staan op verlies. Onder meer vanwege bezorgdheid over de hoge rentestand en de omvangrijke staatsschuld van Italië. De Nikkei in Tokio opende 1,8% lager dan de slotkoers van gisteren. En het verlies liep al snel op naar ruim 2,5%. De beurs in Hongkong begon bijna 4,3% lager. De beurzen in Europa en de Verenigde Staten gingen gisteren ook al flink onderuit. Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een goedkoop huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot 33.000 euro per jaar. Maar de PvdA ziet kansen voor verruiming doordat de Europese regels veranderen. Andere partijen in de Tweede Kamer willen ook van de inkomensgrens af. Zoals de SP, GroenLinks, de PVV en het CDA van minister Donner van Binnenlandse Zaken. Donner vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de inkomensgrens verdwijnt. Omdat er nog met Brussel wordt onderhandeld. Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de kwestie.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 Serious Request wordt elk jaar in de periode voor kerst gehouden. Drie DJ's van 3FM sluiten zich voor zes dagen op in een glazen studio en mogen niet eten. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen. Dit jaar staat de glazen studio in Leiden. De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry heeft tijdens een tv-debat opzichtig geblunderd. Hij zei dat hij drie federale ministeries wil opheffen. Maar op de herhaalde vraag welke dat zijn, kon hij er maar twee noemen. Handel en onderwijs. Eerst moest Perry daar zelf ook om lachen, maar uiteindelijk moest hij met een strak gezicht toegeven dat hij zich het derde ministerie niet kon herinneren. Pas later werd duidelijk dat de Republikein ook het ministerie van Energie wil opdoeken. In het zuidoosten van Nepal zijn 18 mensen omgekomen toen de oplegger waarop ze zaten in een kanaal terecht kwam. 19 mensen raakten licht gewond. De platte aanhangwagen werd voortgetrokken door een landbouwtrekker. De bestuurder daarvan sloeg na het ongeluk op de vlucht. Op de oplegger zaten pelgrims die terugkwamen van een bezoek... aan een hindoe-tempel in het dorp Baraha... zo'n 400 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Kathmandu. De acteur en comiek Eddie Murphy heeft zich teruggetrokken... als presentator van de Oscar-uitreiking. Hij deed dat nadat de beoogde producer van de show ontslag had genomen. Die producer, Brad Ratner, is de creatieve partner van Murphy. Ratner was in opspraak gekomen doordat hij in een interview had gezegd... dat het repeteren van scènes iets voor mietjes is... Oscar nomine... De Oscar-organisatie noemt het vertrek van Radner de juiste beslissing. Eddie Murphy was gevraagd als presentator... om de Oscar-uitreiking wat spraakmakender te maken. De show kampt al jaren met teruglopende kijkcijfers. Oscars worden eind februari uitgereikt. Het weer op veel plaatsen mist en nevel. Vooral in de noordelijke helft van het land en in Limburg. In de loop van de dag kan de zon doorbreken. Middagtemperatuur 10 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen ook eerst wat nevel, later zon, maar wel iets frisser en ook de dagen daarna rustig herfsteren. ANWB-verkeersinformatie. Veel plaatsen hangt mist. Vooral in het noordoosten van het land is de mist behoorlijk dicht... hindelijk voor het verkeer. Verder staan er tien files en wat opvalt is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat voorknopend Raasdorp, 5 kilometer file. Door een wagen met pech zijn twee rijstroken dicht... De A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Randweg van Dordrecht, 7 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd? De rijstrook is dicht. De A22 van Beverwijk naar Velsen. Er zijn waarschijnlijk de hele dag nog problemen bij de tunnel. De rechterrijstrook in de tunnel is dicht, want er zitten een paar lo roosters los. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden. Dat kan via de Wijkertunnel over de A9.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 365. Elke dag is belangrijk. Het NOS Radio in Journal. Marcel Ooster. En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Angst over de eurocrisis op de beurzen in Europa en daarbuiten. Daar heeft het vertrek van Silvio Berlusconi niets aan veranderd. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden. En in Griekenland blijven ze ondertussen maar praten. We schakelen het komend uur met Rome en Athene. We gaan eerst naar eigen land. de nationale politie. En de plannen daarvoor zijn uitgelekt. Uit vertrouwelijke stukken in handen van de NOS blijkt dat minister Opstelten... van veiligheid het werk van de politie in wijken en gemeenten centraal wil stellen. Politiebonden, oppositiepartijen in de Kamer, gemeenten en provincies... hebben daar kritiek op. Oppositiepartijen vrezen dat landelijke prioriteiten... het wijk van de wijkagent gaan verdrukken. Politiebonden zijn bang dat agenten niet meer de vrijheid hebben... zelf te bepalen hoe ze hun werk moeten doen. De vorming van de nationale politie is ook nog eens een ingrijpende stelselwijziging. Vandaar dat minister Opstelten met alle betrokkenen intensieve gesprekken houdt. Zoals gisteren met de politiebonden. Vandaag heb ik, heb ik met de politiebonden, de voorzitters, een goed, heel constructief gesprek gevoerd. En zo voeren we ook met andere gesprekken. Want de concentratie is nu op de wetgeving gericht. Dus we gaan ook dit plan als zodanig pas vaststellen als de wetgever heeft gesproken. Het is een concept, maar het is wel een uitwerking van hoe die nationale politie straks moet gaan werken. Wat is volgens u de kern van hoe die politie straks moet gaan werken? Nou ja, de kern is... Kijk, en, uh, dat hebben we net ook in het gesprek aan de orde gehad. Ik heb het ook vaak uh, gezegd. Dat is natuurlijk, uh, daarom doe ik dit ook. Dat is om de politieman of vrouw uh, de ruimte te geven. De professionele ruimte om uh, zijn of haar werk uh, goed te doen. Uh, met plezier te doen en met meer, nog meer uh, gezag. Uh, daardoor uh, zal de veiligheid in ons land en de politie, de positie daarin uh, ook worden verstevigd. Kan die agent dat op dit moment niet doen dan? Het is nu te ingewikkeld. Het is toch de samenwerking tussen 25 korpsen. Is toch moeilijk om daar op het terrein van de, van de ICT bijvoorbeeld. Om daar één systeem te krijgen. Om dat goed aan te sturen. Nou, daar moeten we stappen zetten. En dan kan het gezag, de positie van de burgemeesters. De positie van het Openbaar Ministerie wordt daardoor versterkt. Ja, juist over dat gezag ontstaat de meeste discussie. Want wie stuurt nou uiteindelijk die politie aan? Nou, Dat is heel helder. In het beheer doet dat uiteindelijk de minister. Die is daar politiek voor verantwoordelijk. En dat is belangrijk. Het gezag is de burgemeester uh, en niemand anders. En het openbaar ministerie. Die bepalen wat de politie gaat uh, doen. Dat... Toch stelt u landelijke prioriteiten vast, dus u bemoeit zich er wel mee. Ja, zeker. Maar hoe worden die landelijke prioriteiten opgebouwd? Zoals dat nu ook is gebeurd. Gewoon lokaal, bottom-up. Vanaf de bodem wordt het uh, opgebouwd. Het komt uiteindelijk ook bij mij. En uh, ik zeg dan, nou, wat uh, jullie allemaal met elkaar hebben bedacht... dat zijn ook mijn gedachten. Ik zet er ook een handtekening onder. Maar komt dit ook wettelijk vast te liggen dat de burgemeesters... het Openbaar Ministerie, degene zijn die de politie aansturen? Ja, zeker. Dat staat in de wet. Het stond al in de wet. Het staat nog sterker en nog strakker in de wet. En hoe staat beschreven dat die burgemeester kan bepalen... wat die politie in de wijken, in de gemeenten gaat doen? Gewoon omdat hij erover gaat... Ik ga er niet over. Ik heb geen gezagverantwoordelijkheid. Uh, gewoon, dat is de burgemeester en het openbaar ministerie. Dat zijn de, de harde ankers in het politiebestel wat betreft het gezag. Toch is er de vrees dat u uiteindelijk een streep haalt door die lokale plannen... en zegt van ja, maar we hebben landelijke prioriteiten... en dan is er geen agent meer voor de wijkproblematiek. Nee, en dat is echt totale onzin mag ik het zo ook uh, totaal naar het land der fabelen uh, wijzen. Dat staat nergens. Uh, ik heb het ook nog nooit gezegd. Uh, landelijke prioriteiten, die waren er vroeger ook... en uh, die komen uh, tot stand door uh, wat je met elkaar uh, bottom-up... als burgemeesters ter plaatse en het Openbaar Ministerie met elkaar verzamelt... om dat uh, ook te zeggen, dat zijn de tien prioriteiten waar we voor gaan. En als bijvoorbeeld in Groningen... Uh, men zegt, nou, we hebben toch andere prioriteiten dan met elkaar landelijk is afgesproken. En uh, de gemeenteraad staat erachter. Openbaar ministerie staat erachter. Politie staat erachter. En de burgemeester houdt stand. Dan gaat dat gebeuren. Uh, lokaal uh, kan men ook nationale prioriteiten doorbreken. Dat staat ook in ons wetsontwerp. Nou, dat uh, was de minister. Uh, helder en duidelijk, burgemeester en korpsbeheerder van Zwolle, Henk Jan Meijer. Goedemorgen. Nou, u hoort het van de minister, u hoeft niet bang te zijn... Um, dat uh, de korpsbeheerders, burgemeesters te, te weinig uh, gezag hebben... te weinig invloed hebben, want daar ligt de gezagsverantwoordelijkheid. Dat is het harde anker onder de nationale politie. Bent u uh, tevreden? Nou, op papier ziet het er allemaal wel heel redelijk uit. En wat de minister zegt is heel vertrouwenwekkend. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe het in de praktijk werkt. Je kan inderdaad in plannen zeggen van... Gemeenten hebben die prioriteiten, landelijk hebben we die, laten we de capaciteit zo verdelen. Maar er gebeurt gedurende het jaar natuurlijk ook wel lustig. Er zijn meer woninginbraken bij mij in de regio, dan wil ik daar extra woninginbraakteams op zetten. Ja, dan moet de capaciteit daar wel voor zijn, dat moet ergens beslist worden. En die korpschef die ik ga krijgen, die zit waarschijnlijk in Nijmegen en die heeft de nationale korpschef in Den Haag... Uh, en die zegt dan misschien, ja, maar het openbaar ministerie heeft hele andere prioriteiten. En dan zit je niet dicht genoeg bij om met elkaar te zeggen, ja, we doen het even een slagje anders. Dus in het systeem is het zo dat, dat de corruptie toch ja, een dubbele loyaliteit gaat krijgen en niet altijd die burgemeester uh, kan bedienen. Nee, dus u bent bang dat uiteindelijk uh, het lokale belang ja, meer of meer verdring, verdrongen wordt uh, door, door het landelijke geweld? Nou ja, daar is kans op. En natuurlijk zeggen alle mensen die er nu mee bezig zijn, de minister, de politie zegt dat zal niet gebeuren. Maar we gaan wel een systeem creëren dat het allemaal wat verder van de burgemeester en wat nog verder van de gemeenteraden georganiseerd uh, wordt. En dan is het in de regio waar ik zit zo dat daar zelfs twee hele provincies worden samengevoegd. Dus dan is voor die 81 burgemeesters de chef die nog eens een keer naar De Haag gaat om ergens voor te pleiten, wel heel ver weg. Maar aan de andere kant, meneer Meijer, de speel van de nationale politie, de nieuwe nationale politie, wordt de wijkagent, het, het basisteam in de gemeente. Wekt dat dan geen vertrouwen? Er, er zitten een heleboel uh, goede dingen in. Ik vind het ook heel goed dat uh, de ICT of de aankoop van politieauto's allemaal nationaal geregeld wordt en dat we daar als burgemeesters ons... Uh, uh, niet mee over te bemoeien. Ja. Het is ook heel goed dat er robuuste teams komen met veel uh, wijkagenten, uh, gebiedsgebonden politie, ja. uh, zorg. Want dat brengt het dan, uh, dan toch wel dicht bij uw gemeente? Dat, dat ik gaat dan, dat dan toch wel allemaal, uit voor de problemen die goed. er spelen? En ik, ik, de minister uh, krijgt waarschijnlijk ook al een meerderheid hiervoor en wij werken er loyaal uh, aan mee. Als ik nu specifiek naar mijn eigen regio uh, gaat ga het mij vooral om wat er gedurende, uh, in de loop van het jaar allemaal opkomt? Mm -hmm. uh, ook het overleg met een, met, met een, met een pitschef. En heb je dan iemand die ook wel wat te vertellen heeft? Of zitten daar zoveel hiërarchische lagen uh, boven? Dat ja, uiteindelijk dan uh, dat je dan wel eens achter het bed gaat. Uh, ja, want u zegt in feite, meneer Meijer, John Wijkagent die krijgt dan misschien wel een sleutelrol. Maar die kan dan iets constateren wat vervolgens niet opgelost kan worden, omdat daar landelijk anders over besloten wordt. Ja, nou. Ik zeg ik wil nu uh, aan woninginbraken meer aandacht besteden. dan moet daar wel capaciteit voor komen. En het is natuurlijk altijd uh, keuzes maken. Want je hebt altijd te weinig mensen. Ook al komen er drie of vijfduizend bij. En dan is er landelijk misschien cybercrime ineens uh, de prioriteit. Nou, en waar vindt ergens die afweging plaats? En voel ik mij daar als burgemeester bij betrokken? En ik begrijp ook wel dat er nu een landelijke prioriteiten zijn. Maar ik, is die afweging zo transparant dat ik dat ook kan uitleggen aan mijn gemeenteraad? Johan, u even niet, want ja. ik ben het ermee eens dat er landelijk iets gebeurt. Oké, okay. uh, U bent duidelijk geweest. Henk Meijer, dank. En na 8 uur hoort u ook nog de reactie van de acp vakbond. Laten we dan maar eens naar de speel van de nieuwe nationale politie gaan. En als daar meer inbraken in de buurt zijn... kan zo'n buurtagent daar iets aan doen dan Marco Robin Visser? <lacht> Ja, kan zo'n buurtagent uh, er iets aan doen? Dat is natuurlijk de, de, de grote vraag. Ik ben vanochtend op stap met Magiel van der Ven. Die, uh, die uh, heeft sinds kort zijn diploma-wijkagent. Hij was het al langer. Maar uh, dat is nu dus officieel uh, bekrachtigd. Hè? Dat is een hbo-opleiding. Vrij nieuw ook nog. Ja, dat klopt. Het is hbo-niveau. Uh, dus niet een uh, volledige hbo-opleiding. Een uh, klein jaar heb ik erover gedaan. Ja. Zeg, uh, in die nieuwe plannen is de wijkagent de spil in het politie gebeuren. Is dat eigenlijk, iets, is dat eigenlijk nieuw? Uh, nee, dat is uh, niet nieuw. Dat is, uh, al jaren uh, is de wijkagent dus speel, uh, degene die uh, de bewoners kent en het eerste aanspreekpunt is zeg maar voor uh, wijkbewoners. Ja. Uh, maar ik ben uit, uiteraard heel erg tevreden dat het in de nieuwe uh, situatie ook zo gaat zijn. Ja. Wij zijn inmiddels op het bureau uh, van de politie in Apeldoorn aangekomen waar de ochtendploeg, waar u ook toe behoort, uh, nu aan het binnendruppelen is. U staat nog in de Burgerkleding noemen jullie dat geloof ik, hè? Ja, ja, dat klopt. Is dat zo? Nee, ik ga zo meteen uh, naar beneden. We hebben beneden de onkleedraamtes uh, en ja. uh, daar uh, doe ik mijn politieuniform aan. Ja. We hadden het vanmorgen al even over. Uh, u hebt een aantal wijken in, in, in Apeldoorn. Uh, Eén van die wijken heet, hoe heet u nou, drie, uh, drie Driehuizen. En dat is ook de naam van uw Twitter-account? Uh, ja, ja, ik heb uh, drie subwijken. Uh, Brinkhorst, Waterloo en uh, Driehuizen. En Driehuizen herbergt de meeste inwoners. En uh, dus is dat ook uh, gekozen om als... Uh, Twitternaam te vergeren. Ja, Paul en van politie in dan Driehuis. We hebben sinds vanochtend heeft u er al een paar volgers bij gekregen. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, dat gaat snel. Mensen vinden het kennelijk toch interessant om te horen wat u, wat u allemaal uitsprookt op een dag. En dat vind ik ook. Wat staat er op het programma? Um, nou, voor vandaag op het programma heb ik zo meteen een, een korte snelheidscontrole in een 30 kilometer zone. Want de wijkbewoners hebben aangegeven dat daar met name in de ochtendspits te hard wordt gereden. En dat is natuurlijk een moment voor mij wanneer ik te, dat ik daar moet zijn, ja. want heel veel mensen brengen hun kinderen naar school en uh, dan gaan we daar even een korte controle doen uh, met een laser en, uh, en daarna gaan we weer verder. Daarna gaan we weer verder, dat weet u dus nog niet? Nee, nee dat, uh, mijn werk laat zich niet echt van tevoren inplannen, want er hoeft maar iets te gebeuren of, uh, ja, of mijn hele planning uh, wordt ja. over, de, over, over de kop gegooid. Ik zie hier een aantal portretten hangen van, uh, van drie mannen met de namen en de geboortedatum erbij. Wie, wie zijn dat? Ja, dat zijn uh, nou ja, uh, vrienden tussen stekers uh, van ons. Dat zijn uh, heren die uh, altijd op onze volledige aandacht uh, kunnen rekenen. Die lopen we in uw wijk rond? Uh, nou, die, wonen, ja, die uh, lopen eigenlijk door heel Apeldoorn rond. Oh. Uh, ze, wonen, uh, ze komen ook in uw wijk. Uh, ze komen helaas ook in mijn wijk. Dan zal ik ze ook vast even in mijn geheugen gaan printen. Dan kunnen we straks goed opletten tijdens de snelheidscontrole. Ja, ja? dus je ziet uh, helpen maar. Ik zou zeggen, doe eerst het uniform aan, dan gaan we naar buiten. Ja, ga ik doen. Tot zo. De Grieken weten dat haast geboden is, maar een nieuwe premier die is er nog steeds niet. Moet er zo meer over. Eerst maar eens even naar uh, Wijnand-Zwaan. Hoe is het met de mist uh, op de weg, Wijnand? Ja, die hangt nog steeds in het noordoosten van het land en is behoorlijk dicht. Er komt ook niet zoveel uh, beweging in. In de Randstad gaat het een stuk beter, behalve met de files. Op de A4 richting Amsterdam is een rijstrook afgesloten bij Hoog Made. Het zorgt gelijk voor 8 kilometer file oorzaak is nog even onbekend. Op de A16 vanuit Breda is een ongeluk gebeurd net naar de Boerdijkbrug. 9 kilometer file vanaf Zonzeel, de linker is dicht. En nog altijd die problemen in de Velse tunnel richting Velse. Naar het zuiden is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Omdat het wegdek beschadigd is, verkeer kan naar de beste omrijden via de Wijkertunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Griekenland zit nog steeds zonder premier en ondertussen is premier Papandreou afgetreden. Verwachting was dat hij direct een opvolger zou aanwijzen, maar de onderhandelaars van de verschillende partijen komen daar niet uit. Er zou ook een regering gepresenteerd worden gisteren, maar nee, toch niet. In Athene, Conny Kees. Connie, hoe kan dat? Wat zijn ze mee bezig? Nou, toen gisteravond de naam van uh, de parlementsvoorzitter Filipos Petsalnikos circuleerde als nieuwe premier, uh, toen kwamen meteen heftige reacties uit, uh, uit de fracties. En vooral uh, van een groep uit de socialistische fractie, vernieuwers kun je die noemen, en die vinden dat uh, een kandidaat als Petzalnikos uh, ongeschikt is, omdat hij uh, een naaste medewerker van Papadreouw is, een veteraan uit de oude PASOK, en ze willen iemand die boven de partij staat. Nou, ook binnen de conservatieven waren negatieve geluiden. Die zeiden bijvoorbeeld, ja, dit is de man die een van de architecten is... achter het idee van het referendum waarmee Papandreou vorige week kwam... die al die ellende heeft veroorzaakt. Die kun je toch niet naar Brussel sturen als onderhandelaar. Nou, terwijl Papandreou en Samaras binnen zaten bij de president... hoorden ze al die beroering buiten het paleis... en uh, werd de hele procedure afgefloten. Nou, dat gaat lekker. Uh, eerder uh, werd uh, Papadibos al uh, of meer afgeschoten? Welke namen van potentiële premier's komen we vandaag voorbij? De, nou, de, de, de kandidatuur van de parlementsvoorzitter... dat lijkt wel uh, afgelopen nu. Uh, nu is inderdaad, uh, volgens de berichten die, uh, die er nu weer zijn... Uh, Diemers weer op het toneel verschenen. Oh. Uh, het is zeker dat Papandreou al met hem gesproken heeft gisteravond... en dat er tot uh, laat uh, gis, in de nacht contact is geweest met uh, Samaras, de oppositieleider. Nou, ik denk dat we vanochtend wel uh, zullen horen wat dat voor resultaat heeft opgelegd. Er moest haast gemaakt worden, maar dat blijkt nog niet, uh, blijkt nog niet te werken. Nee. Hoe lang denken ze er nog over te doen? Nou, kijk, er is dan wel besloten tot samenwerking... maar die is er eigenlijk nog niet. Dit is een gedwongen huwelijk. Dat zijn twee partners die eigenlijk niet willen. En eigenlijk hebben Papandreou en Samaras ook helemaal niet... samen aan tafel gezeten. En daarnaast is er ook een machtsstrijd gaande... in de PASOK, de Socialistische Partij... tussen de Oude garde en de Vernieuwers, zeg maar. En hetzelfde in mindere mate in de Conservatieve Partij. Dus het gaat hier nog niet om welke premier... En ...en overgangsregering Griekenland nu nodig heeft. Maar het gaat om partijpolitieke en persoonlijke belangen. En dat levert al die politieke spelletjes op... ...wat uh, sommige kranten uh, al een operette noemen... ...een theater en een tragicomedie. Connie Conny vanuit Athene. En daar gaan ze vandaag dus verder dan praten we trouwens over Italië en over hoe het daar verder moet. Er is een nieuwe zet van president Napolitano, hoort u zo meer over. Eerst naar uh, een herdenking, een herdenking van de kristalnacht. Dat is de wens van het Amsterdams gemeentebestuur. nadat nou, gisteravond op... Twee momenten, de bestorming van Joodse gebouwen in 1938 werd herdacht, kort na elkaar op een steenworp afstand notenbenen. Eerst door het Centraal Joods Overleg en ietsje later door het Platform tegen Racisme en Uitsluiting. Edwin van den Berg volgde ze allebei. De herdenking georganiseerd door het Centraal Joods Overleg, de herdenking van de Kristallnacht, trekt veel belangstelling dat zelfs de weg moet worden afgezet hier voor de Hollandse Schouwburg. De Schouwburg waar in de Tweede Wereldoorlog veel Joden vanuit Amsterdam zijn gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz. Deze oorlog overleefd. Maar ik ben de jongste overlevende van het vrouwenkamp Ravensbrug. En het is een rode draad door je leven. Dat laat je nooit meer los. Dus als je dat hebt meegemaakt als kind van twee jaar en je hebt dat overleefd, nou, dan herdenk je wel iedere dag. Ik ben vorige week in Warschau geweest. 350.000 Joden uit Warschau zijn vermoord. Alleen in Polen 3 miljoen. Meneer, wat dacht u dat we dat nooit, dat mogen we toch nooit vergeten? En u was in die nacht twee. Ja kan je nagaan. En dat overleeft. Dat is een godswonde. En ik ben de jongste die er nog staat. Nou, ik denk wel dat dat een reden is om dat te herdenken. Nu is er veel discussie binnen de Joodse gemeenschap... op de wijze waarop je dat moet doen. Er zijn in Amsterdam twee herdenkingen zelfs. Ja, dat vind ik heel jammer. Dat vind ik heel jammer. Maar helaas is de verdeeldheid... Maar meneer... ja, maar u wil daar iets over zeggen? Nou, ik ben van z'n Joods uh, we zijn geconfronteerd met die situatie en die is ontstaan omdat de andere herdenking zich toespitst op een soort bestrijding van racisme, maar dan ook richting Israël. En zij nemen daarmee ook het is beleid aan vindt Palestijnen mee. En dat is hoe waardig ook en hoeveel respect ik erover heb, maar dat is niet de essentie van de herdenking van de Kristallandag. Meneer Van der Laan, het stadsbestuur van Amsterdam... is vanavond bij twee herdenkingen van de Kristallnacht. Daar sprak u net over in uw speech. Uh, wat vindt u daarvan? Wij vinden samen, mevrouw Van Nessen en ik... Uh, ongelukkig dat er twee uh, herdenkingen zijn van de Kristallnacht. Wij zeggen, het is niet alleen, maar wel vooral... een herdenking van ja, het startschot van de jodenvervolging. Uh, en wij doen een oproep aan dat uh, platform... Uh, om, om de dialoog te zoeken met het centraal Joodse overleg. En dan te proberen tot één herdenking te komen met als, als, als kern. Dat het vooral een herdenking is van dat straks God naar de Jodenvervolging. Amsterdammers willen de Kristalnacht met elkaar herdenken. En daar hoort niet bij wie niet voor mij is of tegen mij. Of wapperen met een vlag. Daar hoort eenheid bij, die nodig is om onrecht te bestrijden. Twee herdenkingen van de Kristallnacht, een uur achter elkaar, net bij de Hollandse Schouwburg, nu hier vlakbij het stadhuis, georganiseerd door het platform Stop Racisme en Uitsluiting, Lonneke Lemaire. Begrijpt u de oproep van het gemeentebestuur? Ja, maar het is jammer dat u daar nou over begint, want wij willen zo graag onze. Op... Kijk, wij staan hier vanaf 1992, ja. elk jaar... Elk jaar opnieuw moeten wij helaas de boodschap overbrengen. wat er in 1938 gebeurd is. nooit meer. Het is verschillende keren gezegd. Mevrouw Van Es heeft het gezegd. andere sprekers hebben erop gewezen. Daar gaat het om. Wij doen dat al zo lang. Maar het Centraal Joodse Overleg zegt. het platform gebruikt de herdenking van de kristalnacht. voor het uitdragen van hun eigen agenda. Bijvoorbeeld ageren tegen het kabinetsbeleid. Ja, maar. Wat is de waarde van een herdenking als je niet ook kijkt naar wat, hoe het nu is? Herdenkingen worden overal altijd gehouden om opnieuw te waarschuwen voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is de waarde van een herdenking. Lonneke Lemaire van het Platform tegen Racisme en Uitbuiting. Burgemeester Van der Laan heeft inmiddels aangeboden te bemiddelen tussen de partijen. Zodat volgend jaar de Kristalnacht op één moment en op één plaats wordt herdacht.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 wie heb nou de leiding? Ik bedoel serieus even de huiskamertemperaturen. één ja. graadje hoger. hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remeha Isense klokthermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man. Kijk op remeha.nl. Een radiologe verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In De Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van Librisprijswinnaar Willem-Jan Otten. De Vlek, nu in de boekhandel.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 Doden bij een nieuwe aardbeving in Turkije en Griekenland onderhandelt verder over een nieuwe regering. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Het oosten van Turkije is opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn gisteravond ingestort. Waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provinciehoofdstad Wan. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is niet duidelijk. Deze mensen zoeken naar overlevenden. Twee weken geleden werd dit deel van Turkije ook al getroffen door een zware aardbeving. Toen vielen er ongeveer 600 doden. Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een goedkoop huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot 33.000 euro per jaar. Maar de PvdA ziet kansen voor verruiming doordat de Europese regels veranderen. En dat is hard nodig, zegt PvdA-kamerlid Monash. De stap van sociale huur naar particuliere huur is namelijk te groot.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 In Griekenland wordt vanochtend verder gepraat over de vorming van een nieuwe regering. Premier Papandreou hield gistermiddag al een afscheidstoespraak. Maar na een bezoek aan president Papoulias volgde de mededeling dat de linkse PASOK en de oppositiepartij Nieuwe Democratie vandaag verder praten. Onderhandelingen liepen gisteren vermoedelijk vast op het punt wie de nieuwe Griekse regering moet gaan leiden. En met de opbrengst van de 3FM-hulpactie Serious Request van vorig jaar zijn ruim 13.000 aidswezen geholpen. Ruim 7 miljoen werd er vorig jaar opgehaald. Het geld ging tot nu toe onder meer naar onderwijs, huisbezoeken... voor medische ondersteuning en naar voorlichting over aids. Het Rode Kruis verwacht dat er bij elkaar 25.000 kinderen in Afrika kunnen worden geholpen. Serious Request wordt elk jaar in de dagen voor kerst gehouden. Drie DJ's van 3FM sluiten zich zes dagen op in een glazen studio... en dan mogen ze niet eten. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen. En komend jaar, in december, komende... Uh Serious request staat het glazen huis in Leiden. Tot slot nog dit. In Gelderland heeft een vader zelf het fietspad maar aangelegd voor zijn twee dochters. De meisjes moeten via een drukke weg naar school fietsen. Maar de vader die vond de weg te gevaarlijk. Wij wilden hier heel graag een voorziening omdat het echt voor de kinderen te gevaarlijk is. Als er een vrachtwagen voorbij komt dan verzuigen ze gewoon die kinderen mee. Dus we hebben uh, het voor elkaar gekregen om hier zelf een fietspadje neer te leggen. Het fietspad van een halve kilometer heeft hij zelf betaald, kostte 8.000 euro. De gemeente Rijnwaarden in Gelderland had er geen geld voor. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vooral in het noorden en oosten komt op dit moment mist voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. In het zuiden en westen daar is het op veel plaatsen helder en ontstaat hier en daar ook al wat mist. Het is nu zo'n 3 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen. De komende uren breidt de mist zich nog wat uit... dus ook in de rest van het land is kans op mist. In de loop van de ochtend zien we uiteindelijk wel de mist langzaam optrekken. En in het midden en zuiden van het land breekt ook de zon door. In het noorden, daar blijft het nog lang grijs en mistig. Ook vanmiddag blijft het in de noordelijke provincies waarschijnlijk bewolkt en nevelig. In de rest van het land ziet het er vrij zonnig uit. De middagtemperatuur die ligt tussen 11 en 14 graden. Maar in het bewolkte noorden wordt het niet veel warmer dan een graad of 6. Dan de wind die komt vandaag uit het oosten, is zwak tot matig. Later vandaag neemt de wind toe en wordt matig van kracht. De morgen vrijdag begint de dag hier en daar bewolkt en nevelig. In de loop van de dag verschijnt op steeds meer plaatsen de zon. Met 7 tot 11 graden en een matige oostenwind voelt het een stuk frisser aan dan vandaag. ANWB-verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file. Bovendien zijn er op veel plaatsen ongelukken gebeurd nu. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Er staat tussen Stroeg en Hoeverlaken 5 kilometer stil. De linkerijstrook is dicht. Ook niet gunstig is het ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Rijn rijndijk inmiddels 10 kilometer file. De linkerijstrook is dicht. Alternatief is nu nog even de A44. Die is nu nog even filevrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Raansdorp 13 kilometer. Stond even een wagen met pech. De rijbaan is vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en de Moordijkbrug 10 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg weer open. Loopt ook vast op de A17. En de A22 van Beverwijk naar Velsen Voor de Velzer tunnel 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Er moeten daar roosters worden gerepareerd. Gaat al de hele dag duren. Voorlopig kunt u beter omrijden via de Wijkertunnel over de A9.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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via nos.nl of via Twitter. NOS Radio 1, zo heten we daar. Wordt de Italiaanse oud-eurocommissaris Mario Monti... de nieuwe premier van Italië? Het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten. Zeker is wel dat Monti de voorkeur heeft van president Napolitano. De president benoemde Monti vast tot uh, senator voor het leven. Een erebaan in Italië. Wij gaan naar onze correspondent in Rome, Bas Mesters. Bas, um, kunnen we de benoeming tot senator voor het leven zien... als een voorbode voor het komen gaat, namelijk het premierschap? Ja, dat is in ieder geval wat uh, Napolitano van plan is. Je moet je voorstellen wat er gisteren aan de hand was. Grote paniek, de beurzen daalden, de rente steeg. En Napolitano die moest gaan ingrijpen om een uh, financiële catastrofe te voorkomen. En dat deed hij die 86-jarige president, die deed dat heel ferm. Hij liet een schriftelijke verklaring uitgaan... in een poging de markten gerust te stellen. Hij schreef, er is geen enkele twijfel dat Silvio Berlusconi zo snel mogelijk zijn ontslag in zal dienen. En nog geen drie uur later zette hij dus de joker in... en benoemde hij Mario Monti tot senator voor het leven. Dus is een neutrale econoom... Eh, rector van de prestigieuze Italiaanse Bocconi-universiteit uit Milaan... en dus ex-eurocommissaris... En deze man die moet die overgangsregering gaan leiden. Het plan is als volgt. De hervormingsplannen die worden nu vervroegd door de Senaat gejast, al vrijdag. Zaterdag zouden ze al door de Kamer gaan... en dan zou Berlusconi zaterdagavond al kunnen aftreden. En daarna moet er dus heel snel een formatie plaatsvinden... waarbij moet worden vastgesteld of er politiek voldoende steun is... om een nationaal kabinet rond Monti te vormen. Lukt dat niet, dan komen er verkiezingen. Ja, lukt dat niet, Bas, want dan moet Berlusconi daaraan meewerken... en dat was niet zijn plan. Hij wil nog een maand ongeveer daar zitten... en die hervormingsplassen de, de plannen erdoor krijgen. Ja, nee, die plannen gaan er dus uh, voor snel doorheen komen. Um, hij wordt gewoon een beetje geholpen, daar wordt wat tegen gedrukt. Al zaterdag is het uh, geregeld. En Berlusconi die wil inderdaad verkiezingen, omdat als uh, Monti premier wordt... dan verliest hij de controle op het politieke spel. En dan kan hij dus ook niet zichzelf meer beschermen of zijn bedrijven... Maar binnen zijn partij is hierover een breuk aan het ontstaan. Steeds meer partijgenoten van Berlusconi zeggen... dit kan niet, we kunnen niet naar verkiezingen in deze omstandigheden. Veel te gevaarlijk, dat leidt tot nog meer instabiliteit. En dus is er een grote kans, een groeiende kans... dat Napolitano ook partijgenoten van Berlusconi achter die Monti kan krijgen, waardoor je dus een regering kunt vormen die op links en op rechts wordt gesteund wordt. Een partij die duidelijk heeft gezegd dat ze niet wil meedoen, dat is de Lega Nord van Umberto Bossi. Die denkt niks te winnen te hebben bij een regering die um, harde hervormingen gaat doorvoeren. Want Bossi heeft dat hardst aan, al van iedereen beloofd dat de pensioenen niet worden aangepakt en dat de ondernemers beschermd worden. Nou, dat is allemaal niet meer mogelijk in deze omstandigheden. mesters vanuit Rome. Wij gaan door naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We moeten het even hebben over eh, ja, de spelverruwing. Gisteravond is Feyenoorder-Fernandez voor zes wedstrijden geschorst. Wegen slaan ja. in het veld, dat hebben we allemaal duidelijk kunnen zien. Twee stompen deelde die uit. Maar eh, André Ooyen van Ajax maakt toch ook een schandalige overtreding op Snijder. Hè? En die krijgt alleen geel en geen enkele schorsing. Waar zit hem nou dat verschil in? Ja, dat verschil zit hem in het feit dat uh, in het geval van, oh ja, de scheidsrechter dat heeft waargenomen, daar ook een sanctie tegen genomen heeft, en als dat gebeurd is, dan mag de KVB of vindt de KVB dat men daarna niks meer mag doen, omdat men anders voortdurend de eigen scheidsrechters een beetje te kijk zou zetten. Dus uh, het verschil zit hem in de waarneming van de scheidsrechter, in het geval Fernandes was het niet waargenomen en ja, dan ga je aan de hand van tv-beelden alsnog onderuit, Het was inderdaad een dubbele rechtse directe. Fernandes zei er overigens wel bij dat hij uh, voortdurend door de NEC-speler van Eijden was beschimd... en met racistische termen de hele wedstrijd naar zijn hoofd had gekregen. Dat is helaas nog niet waar te nemen op camera's. Um, waar ik erg voor zou pleiten is dat in beide gevallen... zowel de grote club Feyenoord als de grote club Ajax... zelf ook eens maatregelen zouden nemen. Nog voordat de KNVB komt en een overtreding als die van Oyer, ook al wordt hij dan slechts met geel betrapt... was echt ook een schandalige overtreding. En een club als Ajax zou daar echt wat mee moeten. Want uh, het kan niet, je kan daarmee iemand je kan daarmee de meest verschrikkelijke dingen doen. Het liep relatief goed af, maar het zijn overtredingen die niet kunnen. En ik zou zo graag hopen, maar ik weet dat het hopen tegen beter weten in is... dat clubs dus niet alleen op de KVB wachten in dit soort gevallen... maar zelf het voortouw nemen en met deze mensen aan de gang gaan. Want het is echt een, een, een enorme smet op het voetbal. Dan maar even over echte sport, Tom. Want er wordt getennist in Parijs, maar daar horen ja. we eigenlijk zo weinig van. En dat is niet terecht, hè? Nou ja, het is een toernooi, einde van het jaar. Het is binnen. Eh, maar inderdaad, op Nadalna, die niet in staat is te spelen, is werkelijk de hele wereld op daar neergestreken. Het is een van de verplichte masters toernooien. En eh, buiten onze waarneming voltrekt zich nog, er zitten bijna mannen met computertjes op de tribune. Want later eh, deze maand, toch, of begin december, is het eh, het grote toernooi in Londen, waar de beste acht spelers van het hele seizoen naartoe mogen. Dat is eh, enorm interessant qua de financiën. Ook enorm interessant, gewoon om op dat toernooi te mogen zijn. En er is nog een enorme strijd rond de zeven en achtste plaats... ...met allerlei mensen die daar punten kunnen verliezen... ...dus die lopen daar allemaal de hele dag te kijken naar elkaar. Dus nog volstrekt onduidelijk wie uiteindelijk die plekken gaan innemen. Wat nog steeds duidelijk is, is dat uh, Djokovic, Murray en Federer de mensen zijn waar we naar kijken... ...want die wandelen tot nu toe door dat toernooi heen... ...en aan het einde van dat zware jaar... ...ja, het is nog wel echt een prachtig tennistoernooi... ...maar richting het weekend zullen we er ook wel wat meer beelden en zo van gaan zien... ...dus uh, even opletten nog voor de tennisliefhebbers. Dat toernooi in Londen, hoe heet dat? Ja, dat is het, het laatste uh, uh, Masters toernooi ook. En dan spelen de, de top 8 spelers van de wereld. Die gaan daar bij elkaar komen. En dat is een jaarlijkse afsluiting van het, uh, van het seizoen. Oh ja. En dat is heel prestigieus. En daar willen ze heel graag allemaal bij zijn. Dankjewel, Tom van het Hek. Joei. En dan de zorgen over het energiegebruik wereldwijd worden steeds groter... en de vooruitzichten zijn uh, niet zo best, zeer somber. Dat zegt het internationaal energieagentschap. Straks spreken we de topvrouw daar, een Nederlandse. Eerst maar eens even naar Wijnand Zwaan. Hoe op de weg Wijnand? Ja, de grootste problemen die zitten op de A4 en de A9. En natuurlijk de mist in het noordoosten en zuidoosten van het land. Maar even die A4 bekijken. Het is een aanrijding geweest bij Soeterbouw de Rijndijk. De linkerrijstrook is dicht. 11 kilometer verder richting Amsterdam. Voorlopig kun je beter omrijden via de A44. En de A9... Langste file van het moment, van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knoopend Raasdorp, 20 kilometer. En ook in die buurt is de A22 richting Velsen. In de Velsen tunnel is maar één rijstrook open. Heeft te maken met de spoedreparatie, 4 kilometer file staat er. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, als er niet snel wat gebeurt, dan loopt het slecht af met de wereld. Het Internationaal Energieagentschap, het IEA... maakt zich ernstig zorgen over het energiegebruik. De wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar energie. En de politiek laat ondertussen kansen liggen... om duurzame energie te stimuleren. Het resultaat is dat de wereld verder wordt uitgewoond. topvrouw van de IEA... Is Maria van der Hoeven, presenteert vandaag het jaarrapport. Mevrouw van der Hoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Is het niet voorstelbaar, is het niet logisch dat er even geen aandacht is voor de klimaatafspraken, omdat iedereen zijn hoofd heeft bij de financiële crisis? Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Van de andere kant, als je je realiseert dat met of zonder financiële crisis de, de, de klimaatcrisis blijft voortbestaan en dat met of zonder financiële crisis ook de groeiende behoefte aan energie blijft voortbestaan, lijkt mij alleszins de moeite waard om toch deze twee aspecten heel goed mee te nemen is geen reden om uh, dan even de klimaatafspraken te vergeten. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Om twee redenen. Niet op de eerste plaats omdat uh, dat de, klima de klimaatontwikkeling doorgaat. We willen graag dat uh, de, groeien, de groei van de, de temperatuur, de, de, de stijging van de temperatuur niet meer dan 2 graden Celsius is. Nou, dan moet je maatregelen tegen nemen. En op de tweede plaats, als je kijkt naar de wereld in zijn algemeenheid, dan zie je een groeiende behoefte aan energie. En dat komt omdat de wereldbevolking toeneemt op de eerste plaats. En op de tweede plaats, omdat de welvaart toeneemt, met name in de zich landen. Ja, en dan moet je daar wel antwoorden op hebben. Ja. Ja, het is niet zo dat uh, de energiebehoefte daalt hè, op dit moment uh, en, en in de nee. toekomst. Mevrouw van der Hoeven, nee. we hebben even dat persbericht gekeken, bekeken van de IEA. U heeft bepaald geen vrolijke boodschap. Waar gaat het mis op dit moment? Nou, waar het waar wat anders zou moeten is het volgende. Ik kijk, wat veel mensen en veel regeringen zich toch onvoldoende realiseren, dat is dat als je naar twee graden Celsius uh, uh, temperatuurstijging toe wil, in 2035 en meer niet, dan moet je kijken naar je huidige uh, energie etende.. Uh, spullen. Dat is, zijn je centrales, dat is je industrie, dat zijn je autoparken en noem maar op. En dan zie je eigenlijk dat ongeveer 80% van de CO2 die we dan mogen uitstoten eigenlijk al, al opgebruikt is. Dat betekent als je niks doet, dan is de resterende 20% ook heel snel opgebruikt. Mm -hmm. En dat is ook onze boodschap in de richting van de regeringsleiders die binnenkort in Zuid-Afrika bij elkaar komen. Maar de opkomende landen, de opkomende economieën... willen graag op hetzelfde welvaartsniveau als het, als het Rijke Westen komen. Ja, en er is ook niks mis mee. De vraag is alleen op welke manier dat ze dat doen. En vroeger was het zo, dan werd vanuit, die rijke op, vanuit de opkomende landen... naar de rijke landen gekeken. En zeiden, nou, jullie hebben eigenlijk ervoor gezorgd... dat het zo is met het klimaat, dus los ze maar op. Ja. Maar dat kan natuurlijk op dit moment niet meer... omdat de, de grootste groei die komt juist uit die zich ontwikkelende landen Dus het betekent ook dat de verantwoordelijkheid... een gedeelde verantwoordelijkheid is. Nou, wat kun je doen... Een paar dingen. Op de eerste plaats, als je wereldwijd gaat kijken, het wordt hoog tijd dat er een, een afspraak komt over de prijs op CO2-uitstoot. Dat, dat is gewoon het allereerste punt wat er moet van moeten gebeuren. En het tweede wat veel dichter bij huis ligt, elk land kan kijken welke energie-efficiënte maat, welke maatregelen gericht op energie kun je nu eigenlijk nemen. Dat heb je zelf in je eigen hand. Hm. En op de derde plaats. We hebben berekend in een ander rapport dat er jaarlijks 409 biljoen dollars wordt uitgegeven aan subsidie op fossiele brandstoffen, wereldwijd, wereldwijd. En dat wordt gedaan om op die manier de prijs kunstmatig laag te houden om toegang tot energie te geven aan de armen. Alleen in de praktijk blijkt dat maar 8% van dat bedrag bij die armen terechtkomt. En de rest wordt gebruikt door de energiegebruikers zoals u en ik. Nou, Dat kan natuurlijk niet. Vergelijk je dat met het geld dat in hernieuwbare energie gestopt wordt... dan praat je over 60, 66 biljoen dollar op dit moment. En dat groeit naar 250 biljoen dollar in 2035. Maar... Dus wat is er nou mis mee om ervoor te zorgen dat je die subsidie op fossiele brandstoffen afbouwt... en op een andere manier inzet voor hernieuwbare energie? Maar dat is interessant. Wat u nu zegt. Want uh, u bent zelf ook minister geweest van Economische ja. Zaken in Nederland. U weet hoe lastig het is om, om die denker te keren. Uh, we zien bijvoorbeeld in Nederland dat de subsidie op zonnepanelen wordt afgeschaft. Nou, nu vind ik die subsidie op zonnepanelen nog, nog, nog oké. Okay. Dat is, dat, is, dat is goed, dat, is, dat is leuk. Ja. Maar kijk eens naar de sterke maar waar, punten Maar wat van vindt Nederland. u ervan dat dat, dat wordt afgeschaft? Mag ik, mag ik naar de sterke punten van Nederland? Nou, ik zou sterke, graag willen weten waarom... Nee, waarom ik, ik wil naar de sterke, sterke punten geeft, van Nederland, van De oplossing. U geeft aan dat u het geen goede zaak vindt... als er uh, subsidie is voor fossiele brandstoffen... en dat er... Ja een alternatief voor zou moeten komen. Dat, is dat er, En dat wordt vervolgens afgeschaft. Maar nu be bekijkt u dit met alle respect toch een beetje van de enge kant. Waar het mij om gaat, dat is dat elk land gebruik maakt van zijn sterke punten. En de sterke punten van Nederland, dat zijn er, dat zijn er twee, Er zijn er eigenlijk drie. Dat is windenergie, dat is het bijstoken van biomassa en dat is gas. Dat zijn de sterke punten van Nederland. En alle andere zaken. Natuurlijk moet je daaraan meewerken, ook als het gaat om het gebruik van de ontwikkeling van de technologieën. Maar concentreer je op je sterke punten. En dat we eigenlijk ook... Mijn boodschap zijn. En dat is ook iets wat, wat op dit moment ook door de regering wordt uitgedragen. Dus daar heb ik ook niks, uh, niks op tegen. Maar er wordt ook geconcentreerd op kernenergie voor een tweede kerncentrale ja. misschien. Is dat dan wel verstandig? Dat is heel verstandig. Want dat hoorde ik u net niet noemen. Nee, maar dat is wel heel verstandig. Want als je toe wil naar een economie en naar een energievoorziening die weinig CO2-uitstoot heeft, of eigenlijk... Uiteindelijk zo min mogelijk of geen CO2-uitstoot heeft, alhoewel dat voorlopig nog een illusie is. Dan moet je in de tussentijd gaan kijken naar hoe los je dat op. Ja. En in die tussentijd hebben we te maken met kernenergie. Het stoot geen CO2 uit. Maar, dat is een we... andere aspect die daarmee te maken hebben, maar het stoot geen CO2 maar, uit. Maar we bouwen ook kolencentrales. Ja, en de kolencentrales die we in Nederland bouwen, daar zorgen we voor dat er wordt bijgestookt. Dat lijkt me een prima oplossing. Van de andere kant bouwen de meeste kolencentrales niet in Nederland. De meeste kolencentrales worden gebouwd in China. Dat is het punt waar ik me zorgen over maak. En hm. daar moet gewerkt worden aan twee dingen als het gaat over de kolencentrales. Dat is op de eerste plaats kijken wat je kunt bijstoken. En op de tweede plaats, dat heeft toch te maken met die CO2-opvang... en. Uh, de afvang en opslag. Dat zijn de, dat zijn de mogelijkheden voor de, voor de tussenliggende tijd. Totdat we inderdaad kunnen voorzien in onze energie op een andere manier. Mevrouw van der Hoeven, Nederland is dus goed bezig. Als ik u zo goed hoor, als ik u goed beluister. Nederland doet het echt niet zo slecht op de schaal van een, Europe, van een Europese of van een wereldwijde waardering. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Maria van der Hoeven, topvrouw van de IEA, Internationaal Energieagentschap. 9 minuten voor acht is het. U het naar het NOS Radio 1-journaal. De uh, wijkagent krijgt een belangrijke positie in de nationale politie, die er gaat komen. Marco-Robin Visser is vanochtend op pad met wijkagent Magiel van der Ven in Apeldoorn. Heeft hij inmiddels een uniform aan? Ja, hij is inmiddels uh, in vol ornaat, uh, mag je wel zeggen. Hij heeft een oortje in. Communicatieapparatuur. Een busje. Dit is het, een traanbusje. En is, dat is ook nog zo'n Walter. Zo uh, ja, dat is uh, inderdaad mijn uh, Walter. Bijna afgeschreven. Dat is uw Walter. Ja, dat is mijn eigen. Ik dacht, zo'n wijkagent die loopt, die loopt niet met een wapen. Want dat is zo. Uh, ja, een Wijkagent is een gewone politieman. Daar uh, ja. verwachten mensen ook gewoon uh, optreden van en dat doen we ook. Ja. U bent begonnen als u zegt nou wel gewone politieman, maar een Wijkagent is eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere politieman, toch? Uh, ja, nou, een wijkagent is, een, uh, is wel een gewone politieman. Uh, die heeft uh, vroeger gewoon op de politieauto uh, ook meldingen gereden. Alleen uh, nu als wijkagent heb je uh, een iets andere uh, invalshoek. Je ja, houdt je veel meer bezig met de uh, structurele problematiek en uh, je ja, houdt je bezig met de oplossing uh, uh, daarvan. Maar... En wat is dan bijvoorbeeld structurele problematiek? Uh, nou, die groep, uh, die groep hangjeugd, die uh, iedere keer op diezelfde locatie uh, zitten. Mensen hebben daar uh, uh, last van, die bellen de politie. Nou, de politie komt in de... De politieauto die krijgen gewoon een melding die gaan er naartoe en die handelen dat op dat moment uh, ter plekke af. Um, maar goed, ik als wijkagent krijg signalen dat ze er niet alleen die avond stonden maar uh, iedere avond en uh, iedere avond uh, gooien ze bijvoorbeeld dingen niet in een prullenbak en dergelijke. Nou, dan wordt het mijn uh, pakje aan ja. samen met netwerkpartners uiteraard. Het is heel afwisselend werk, Je, uh, het is nu uh, bijna acht uur. U weet eigenlijk niet hoe uw dag eruit gaat zien. Nee, nee, nee. Uh, je, dat is van tevoren eigenlijk nooit uh, te bepalen. Alle dingen die je plant.. Uh... Als je ze ja. plant, dan uh, ga, gebeurt er altijd iets waardoor je uh, het allemaal niet kunt doen. En dan... Nou, laten we toch maar proberen uh, iets, iets uh, te bedenken. En misschien dat het dan wel anders wordt. Wat gaan we doen? Nou, uh, de oorspronkelijke idee was een, uh, een snelheids... Uh, ja, kom... dat was vanochtend, hè? Dat was vanochtend. Nou, inmiddels is het tij uh, gekeerd. Want uh, de collega's die ik daarvoor had gevraagd, die, die staan alweer uh, bij een melding. Dus die kunnen helaas niet mee. Dus dan gaan we nu uh, iets doen waar ik alleen, uh, wat ik alleen ook af kan. En dat is even kijken bij een basisschool hoe de ouders uh, hun kindertjes uh, wegbrengen. Oké. Okay. Nou, we gaan die kant op. En als het weer anders wordt, dan horen jullie het wel. Uh, tot straks. Ja. Tot straks. Tot straks. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Bijna alle kranten staat op uw voorpagina's stil bij de politieke en vooral ook financiële situatie in Italië. Trouwende Volkskrant toonde de rentegrafieken over de staatsschuld van het Zuid-Europese land. Rente op tienjarige Italiaans staatspapier bereikte gisteravond een recordhoogte van zeven en een kwart procent. Ter vergelijking, Nederland betaalt een rente van iets meer dan 2%. procent. Volgens de Telegraaf is het vooral een treuzelende Berlusconi eh, aan hem te danken... dat het vertrouwen in de financiële markten opnieuw een deuk krijgt. De Italiaanse premier kondigde weliswaar zijn vertrek aan... maar weigert per direct zijn biezen te pakken. Volgens de krant is het besmettingsgevaar voor landen als Frankrijk en Spanje... nu alleen maar groter geworden. In de Italiaanse media gaat het uiteraard ook over de politieke toekomst van Italië. La, La Stampa schrijft dat een overleg in de ambtswoning van Berlusconi... vannacht zeer gespannen is verlopen inzet van het gesprek met president Napolitano is een nieuw te vormen regering onder econoom Mario Monti. Berlusconi ziet het liefst een partijgenoot, Angelino Alfano, als een opvolger. Italiaanse krant La Repubblica neemt op de website alvast voorzichtig afscheid van Berlusconi als politieke leider. In een analyse wordt de balans opgemaakt van 1994 tot nu, een tijd waarin Berlusconi drie keer minister-president was. Verder op de site nog een collage van recente internationale nieuwscovers waarop Berlusconi een hoofdrol speelde. Um, ik kan u vertellen die zijn weinig vleiend voor koning. Uh, Telegraaf schrijft over een VVD plan om Apache's in te zetten tegen piraten, niet de Indianen, de gevechtshelikopters. Die zouden gestationeerd moeten worden op schepen voor de kust van West-Afrika. Kamerlid Ten Broeke van de VVD denkt dat die Apaches een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om problemen door piraterij tegen te gaan. Apaches bieden veel vuurkracht bij aanvallen op moederschepen van piraten en kunnen verdere escalatie voorkomen, zegt het kamerlid in de Telegraaf. Vandaag praat de Kamer met minister Hille over de twee anti-piraterijmissies waar Nederland aan deelneemt. Een kapotte thermostaat heeft ervoor gezorgd dat 800 zeldzame reuzenslakken een koude dood zijn gestorven in Nieuw-Zeeland. Slakken maakten de deel uit van een een fokprogramma om de soort te redden. De Nieuw-Zeelandse televisie reageerde medewerkers onthutst op de technische fout. Ja, de slakken van het soort Powell de Pivanta Augusta waren in 2006 geëvacueerd... van een plek die bestemd werd voor mijnbouw. Vlees etende Powell Pilanta komen alleen voor in Nieuw-Zeeland. Ze kunnen zo groot als een vuist worden.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 Wat op 2 en wat op drie? Jack Schijkerman. En ieder goed antwoord op de juiste plek levert twee punten op. Luister naar kunst. Na de break het antwoord en dan ook de finale waarin we het onder andere over onze zwarte fiets gaan hebben. Vanavond van 7 tot 8, Jack Swijkerman. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het baderiecomfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. De stad. Dit is hoe Volvo het ziet. Trams, bussen, auto's, fietsers, brommers. Druk stadsverkeer vraagt veel van uw aandacht. Volvo begrijpt dat. Dus helpen wij u gewoon een handje met City Safety...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 Dit is Radio 1.